Zo'n 250.000 Nederlanders trokken er in eigen land op uit. Bij elkaar werden volgens het NBT meer dan 20 miljoen uitstapjes in eigen land gemaakt. De aantallen lagen vorig jaar beduidend hoger, maar toen viel Pasen erg laat en was het zomers weer. Trekpleisters voor de buitenlandse bezoekers waren de Bollenstreek, de Grote Steden en de Floriade. Bij de Zeelandbrug bij Zierikzee worden twee duikers vermist. Het zijn twee Belgische vrouwen uit een duikgezelschap. De kustwacht is bezig met een grote zoekactie. Er zijn dus een aantal reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bij. Er zijn Rijkswaterstaatvaartuigen en een Belgische heli. En die hebben het gebied nu al diverse malen doorzocht, maar tot op heden hebben het nog geen resultaat gehad. De melding van de vermissing kwam rond 1 uur, anderhalf uur nadat de vrouwen het water in waren gegaan.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 Het weer bewolkt, af en toe wat regen. Temperatuur vandaag rond 12 graden. Morgen eerst nog een bui, daarna opklaringen en 13 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. De dagen daarna veel regen, mogelijk met onweer. Temperatuur die verandert nauwelijks. ANWB-verkeersinformatie met 18 files, zo'n 70 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging is er in het midden van het land. Zoals op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort, de A12 Arnhem-Utrecht en de A28 naar Utrecht. De A1 richting Amsterdam staat tussen Hoevelaak en Bunschoten 7 kilometer. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Voor het knooppunt Zaandam loopt het vast over 2 kilometer. Er is daar een lading grond verloren. De linkerrijstok is dicht. A12 bij Arnhem in de richting van Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A12 bij Arnhem richting Utrecht... staat tussen Beek en Zevenaar, 3 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de A12 verder in de richting van Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven ook 4 kilometer door een ongeluk. En ook hier is de weg weer vrij. De A20, hoek van Holland-Gouda. Voor het knooppunt plein ook een ongeluk. 2 kilometer, rechterreishoek is dicht. En de A28 naar Utrecht. Eerst tussen Nijkerk en Leuze, 7 kilometer. En een stukje verderop tussen Soesterberg en Utrecht ook 7. Dat laatste komt door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Beursbewegingen. Waan van de dag. Hoe moet je daarop reageren? Vooral nuchter, vinden wij bij Robeco.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u met een eerder opgenomen speciale uitzending... over de woningmarkt, waarin wij met vier gasten... de problemen op die markt op proberen te lossen. En we zijn aardig gevorderd, maar we moeten nog even door. Zo is dat... En we spreken hierover met Andy Dritti. Hij is 26 jaar oud, een van de jongste wethouders van het land... en wel in het Limburgse Landgraaf. En dat Landgraaf ziet zich geconfronteerd met een zwaar krimpende bevolking. Dan Jan Kamminga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Vastgoedbelang... onder heel veel meer. En Ewald Engelen, hij is onze VPRO-huiseconom... en in het dagelijks leven financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. En tot slot Hans Rozenboom van de Woonbond. En dat is de belangenorganisatie van huurders. En laten we ons nu even gaan richten op de koopmarkt. Verkopers die hun huis niet kwijtraken. Kopers die geen huis kunnen kopen omdat ze bijvoorbeeld moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. In elk geval zit ook op die markt de boel muurvast. We gaan luisteren naar Jan Gravestein. Hij woont nu nog met zijn gezin in Pijnhakker in de jaren 70 door zo'n woning. Een jaar geleden reed hij rond in België. Zachte prijzen en hij was gelijk verkocht. Daar wilde hij gaan wonen. Financieel geen enkel probleem. Tenminste, dat dacht hij. Wij wonen hier al uh, 25 jaar. Op zich met veel plezier, maar we hebben vorig jaar besloten om toch een ander huis te kopen. En uh, vandaar dat ons huis nu te koop staat. Is het te klein of uh, te groot? Nee, we hebben zeg maar in principe het huis van onze dromen uh, gevonden. Uh, in dit in ons geval uh, net over de grens in België. En uh, ja, het was eigenlijk altijd een, uh, een droom van ons om wat, wat, uh, wat vrijer te wonen... en vrijstaand met een grotere tuin. En uh, ja, we hebben dat uh, vorig jaar eigenlijk vrij spontaan... Uh, ja, kwam dat op onze weg en waren vrij snel verkocht... en hebben dat huis, zeg maar, toen uh, eigenlijk zonder twijfel gekocht... Uh, afgelopen december. En sinds die tijd staat onze woning uh, in Nederland uh, dus uh, te koop. En gaat dat een beetje? Nee, dat loopt helemaal niet. Uh, er zijn wel veel kijkers op Funda, maar we hebben nog niet echt geïnteresseerde uh, kopers uh, zeg maar, uh, in beeld gekregen. Dat, uh, dat loopt niet en dat komt natuurlijk door de huidige uh, omstandigheden op de woningmarkt. Dus dat, uh, dat valt een beetje tegen. Had u dat zien aankomen toen u het huis in België kocht? Nee, want we hebben dat besloten vorig jaar zomer en dat was eigenlijk net in de start van de oude wonenmarktsituatie. En die is daarna natuurlijk zoals we allemaal weten zo ontzettend veranderd dat we hebben toch niet aanzien komen dat de markt in zo'n korte tijd zo zou veranderen ook qua prijsontwikkeling. Dus we hebben nu zeg maar, in korte tijd eigenlijk al een keer de prijs verlaagd. En uh, het, het ziet eruit dat we genoodzaakt zijn om uh, de prijs nog verder uh, ja, te, te verlagen naar meer marktconform. Je ziet gewoon dat iedereen nu de uh, prijzen van zijn woningen dumpt. En uh, ja, wij vallen dus uh, ja, uh, op door dat nog niet te doen. En, uh, maar we beseffen dat we misschien wel 10.000, 20 20.000 euro uh, binnenkort weer moeten gaan uh, dalen. Om een beetje uh, interessant te worden. En hoe het zich hier ont ook ontwikkelt, u zit straks fijn in België. En heb je helemaal geen last meer van de Nederlandse huizenmarkt. Uiteindelijk hopen we dat natuurlijk. En dat gaat, dat gaat zeker een keer gebeuren. Is het niet binnen één jaar, dan binnen twee jaar. En dat gaan we ook nog wel overleven. Stefan Heidendaal hoorde u met een slachtoffer van de ingestorte huizenmarkt. Dan vraag je je af hoe anticipeer je op dat soort veranderingen op de koopmarkt. Dit natuurlijk een markt die instort. Maar je hebt ook nog de vergrijzing. Waar we het net ook, vooral, ook al over hebben gehad. De doorstroming, de woningvoorraad. Um, en die drittie, u bent wethouder in een, in een krimpende regio. Ik begrijp dat de overheid weinig kan doen aan de prijzen van de huizen. Maar welke regie heeft de overheid wel als het gaat om die koopmarkt? Wat kan je doen om in elk geval zoveel mogelijk die boel weer vlot te trekken? Wat, uh, wat je ziet in uh, de regio parksat Limburg... die te maken heeft inderdaad met bevolkingsafname... is dat het enorm belangrijk wordt om samen met partijen te kijken... van ja, wat is er nu nodig in dat koopsegment? Hey, want uh, in groeisituaties, gaat iedereen zijn plannen ontwikkelen, gaat iedereen nieuwbouwplannen, eh, koopwoningen toevoegen. En eh, dat kan voor eh, een aantal gebieden heel erg goed zijn als er vraag is naar die eh, woningen. Maar in een situatie waarin eh, er een, eh, eigenlijk een overschot aan, aan woningen in kwantitatieve zin is. Dat is bij jullie het geval? Ja. Of gewoon dat, dat er zoveel mensen wegtrekken? Nou, het heeft, het heeft te maken met, met een aantal demografische aspecten, eh, lagere eh, geboortecijfers. Uh, maar ook mensen die uh, inderdaad elders een, een baan proberen mm -hmm. uh, te vinden. Um, en wat je dan gaat, gaat zien, is dat er een overschot op de markt ontstaat. En dat betekent dat je ja, afspraken moet gaan maken... over wat er nog gebouwd kan worden. Uh, wat in de koopsector zit, wat in de huursector zit. Dat kun je niet als, als gemeente alleen... Daar heb je uh, zeker de coöperaties voor nodig. Maar ook uh, is het meegenomen als, uh, als je een aantal stevige uh, ontwikkelende partijen, maar ook bouwbedrijven hebt. Ontwikkelende partijen, projectontwikkelaars. Ja, projectontwikkelaars. Ja. Ontwikkelende, die, ontwikkelende partijen, grappig. Ja. Ja, mm -hmm. Die uh, binding hebben met, uh, uh, uh, met de regio. Mm -hmm. En uh, die zich ook verantwoordelijk voelen voor het vastgoed dat in uh, die regio ontwikkeld wordt. Ja, Ewelt Engelen, als je dat voorbeeld van die meneer Gravenstein hoort. Hè, en die woont dan in Pijnacker, dat is Zuid-Holland. dat is niet echt een krimpgebied. en dan raakt ze huis niet kwijt. Het is te duur. Er zit nog veel te veel lucht. De huizen zijn gewoon te duur. Ja, kijk, er zijn natuurlijk twee problemen hier. We hebben volgens mij in Nederland... net als in, en ik weet niet of iedereen het daarmee eens is... ook niet hier aan deze tafel... net als in Ierland, Spanje, Verenigd Koninkrijk... en ook delen van de Verenigde Staten... de afgelopen 15 jaar een enorme huizenzeepbel... met z'n allen laten opblazen. Die zit niet alleen maar in de huizenkant... die zit ook in het commerciële vastgoed. Um, dat is één kant van het verhaal... waardoor, die, waardoor de afgelopen tien, vijftien jaar... de huizenprijzen veel sterker gestegen zijn... dan alle andere kosten van het levensonderhoud. En je ziet... Dus ook dat het beslag dat uh, wonen op het gezinsbudget is gaan leggen sterk is toegenomen. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal, en daar heeft die meneer in Pijnakker... of nu in België uh, last van, dat is dat door onzekerheid ten aanzien van hypotheekrenteaftrek, ten aanzien van de macro-economische indicatoren in Nederland de afgelopen twee jaar, um, ja, mensen weigeren, uh, nalaten om grote uitgaven te doen. Dus dit soort grote beslissingen van plek A naar plek B verhuizen, dat droomhuis uiteindelijk wel kopen. Dat zijn het soort beslissingen die mensen uitstellen. En daar heeft uh, deze partij, deze meneer, die natuurlijk gewoon zijn huis wil verkopen, hm. ja, direct, direct last van. Ja. Ja, dat dat is, dat... Is gewoon, dit is een, het verhaal wat de markt doet. Hè? Daar kan de over, de, hier staat de overheid ja, nou, dat is feitelijk niet helemaal waar, een beetje buiten. De, de discussie over uh, die, die, die, die meneer Kammingga zo ontzettend graag wil. Nou, ik, dit is het crisismoment waarop je dus in feite een hele herinrichting van uh, woningmarkt uh, moet gaan verrichten dat creëert, voordat je dat, daar consensus over hebt... en besluit genomen hebt, natuurlijk voorafgaand daaraan... ontzettend veel onzekerheid bij huishoudens. Ja. En dat doet de overheid zelf. De overheid zelf zorgt ervoor dat er nu niets verkocht wordt. En die, drie, die is ja. de overheid. Nou, in, in, in die zin, aansluitend het bij hetgeen wat, wat Jan Kamminga... aan het begin van deze uitzending zei... Hè? we moeten bij die basis beginnen en daarna toe terug. Als je dan naar die koopmarkt gaat kijken... en iedereen eh, heeft vervolgens de perceptie dat in de loop der jaren zo'n woning steeds meer waard wordt... en eh, daardoor een bepaalde verwachtingswaarde heeft van, eh, van die koopwoning... Eh, daar ook een, een dusdanige hypotheek eh, aan koppelt... Mm -hmm. eh, of eh, denkt van ja dit is de oude dagsvoorziening... Ja, misschien moeten we toch wel eh, langzamerhand naar een, een, een mindset... waarin het heel vanzelfsprekend is dat een koopwoning niet meer waard wordt... En dat je misschien zelfs net als uh, uh, coöperaties genoegen ja. moet nemen... met een stuk afschrijving gedurende de levensduur van die woning. Maar Jan gaat dat doet de markt toch? Dat, dat, dat een huis meer waard wordt? Nou, Een heel belangrijke reden waarom die prijzen zo gestegen zijn... de laatste 10, 15 jaar, is dat de rente zo verlaagd is. Want een van de redenen waarom, waarom wat mensen willen betalen voor een huis... is niet zozeer de waarde van het huis. Maar hoeveel kunnen wij aan rente en aflossing betalen? Mm -hmm. En dan hoort daar een huis bij, een prijs hoort daarbij. Dus men kijkt niet naar de prijs. Maar wat kan ik, ik betalen? En dan, als dan de rente laag is, dan kunnen ze meer gaan betalen voor zo'n huis. En zo worden die huizen dus een stuk duurder. En dat hebben we in de afgelopen tijd gezien. En ik ben het volstrekt eens. De groei van de waarde van het huis is er nog meerdere redenen uit. De demografische ontwikkeling, mm -hmm. want uh, mensen worden ouder... en uh, dat verschuift nu opeens heel snel. Een andere reden is de flexibiliteit die er is. Uh, de, mensen hebben niet meer een vaste baan. Mensen uh, zijn veel sneller, uh, wisselen ze van baan... gaan sneller verhuizen, moeten naar een andere plaats. Dus dat gebakken zijn aan het eigen huis. Zoals je, als je dertig jaar geleden geen huis gekocht had... dan heb je nu niks, dan moet je nog steeds diezelfde... Huur betalen. Nou, die tijd is voorbij. Het zou best dus ja. kunnen zijn dat ja. de huurmarkt weer veel belangrijker wordt dan de koopwoningen. Ja, uh, in, in, interessant is dat de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, Edes, dat is de vereniging van woningcorporaties. En de makelaars die hebben de afgelopen maanden bij elkaar gezeten om te kijken of je dit probleem of je daar iets aan kunt doen. En dan bekijken ze dus de huurmarkt en de koopmarkt. In samenhang. Dus ze komen tot, proberen te komen tot een oplossing. Maar zijn jullie het niet oplossing. allemaal wel over eens dat je dat als <coughs> één geheel moet zien, toch? Ja, ja ga door. Nou, en in dat verhaal speelt mee. Dus dat je die hypotheekrente aftrekt als een serieus probleem moet beetpakken. Want de prijzen van de koopsector die liggen gemiddeld minimaal 20% te hoog. De huizen zijn 20% te duur. Maar waarom? Wie zegt dat? <tijd> er uh... is onderzoek gedaan door het OTB. En dan is dat dus is... wat zijn het OTB, het, onderzoeks, uh, ja, het Onderzoeksinstituut in Delft. Maar de vraag is inderdaad. dat vraag vast... dan ook af. Wat is te duur? Ja. Want wie, waar zit dan een grens? Ik bedoel, is er ooit afgesproken dat, dat als je boven een bepaalde grens komt, dat dat te duur is? Nou, het komt erop neer dat huishoudens gewoon meer geld hebben om te besteden aan dat wonen. dankzij de hypotheekrente aftrekt. En als je dan de prijzen in Nederland vergelijkt met omringende landen. Dan kom je tot dat soort percentages. Ja, We hebben ook jaren gehad dat wij veel goedkoper waren dan andere landen. Wil ik niet bestrijden, maar met die hypotheekrente aftrek zie je gewoon dat het een enorme pushfactor is. Nou, er is vanaf, vanaf midden kijk, ja. jaren negentig een enorme exponentiële groei van die huizenprijs heeft plaatsgevonden. Ja. En als je dus inderdaad dat internationaal vergelijkend bekijkt, dan wordt er geconstateerd dat er in Nederland inderdaad een zeepbel geblazen is in die onroerend goedsector. En, toen is en dat moet er af en dat het gaat er de, de hypotheekrente af, is teruggevallen van 6%, 6, 7% naar 3, 4%. Ja, dat, dat maar dat, zo begon ik, hè. ik. Het, het is te geld. veel kapitaal, goedkoop kapitaal aan de ene kant... en te weinig huis aan de andere kant. En dan krijg je dus dit soort schaarste effecten. En, maar die hebben dus uiteindelijk niet zo heel veel te maken... met de reële waarde van het onroerend goed. Ja, en aan de andere kant wil ik ook wel iets zeggen over die hu dat huren. In, in de huursector zou je... Iets meer, laten we zeggen, van een marktwerking kunnen introduceren. Je moet mensen blijven beschermen tegen te hoge prijzen. Hè? Mm -hmm. Of tegen het uitroken. Want als, als, die, als die huren vrij worden, dan gaan die eigenaren al heel gauw te hoge huren betalen. Onbetaalbare huren. Dus daar moet je mensen tegen beschermen. Maar iets meer marktwerking in de huursector is ook redelijk. En dat staat dan tegenover het afbouwen van die hypotheek. Maar dat graad, is iets meer marktwerking termijn. in de huur. En iets minder in de koopsector. Of, ja, of zie ik het ik helemaal verkeerd? Nou in dat ieder geval niet, niet dat subsidiëren van die eigenaar wonen in die mate. Ja, 30... Want wat, wat je nu ziet is dat eigenlijk het, het uh, opbouwen van schuld, hypotheekschuld... ja dat wordt gestimuleerd via uh, fiscale uh, uh, maatregelen. En er zit dus eigenlijk een perverse prikkel in het systeem... om opgezadeld te blijven zitten met schuld. Ja. Nou, op het moment dat je gaat verkopen, heb je dus een probleem... als, uh, als je het maakt met een situatie waarin de prijsontwikkeling... Nou gebeurt waarin het katshuis is. niemand aan wil. De aftrek van de hypotheekrente wordt geschrapt in de loop nee. van 25 jaar. En, nou, maar gaat wat, wat gaat er gebeuren. Iedereen praat daarover, behalve in het Catshuis... Eh, bij, er is kei, bijna weten geen e econoom te vinden die dat niet wil. Maar als je dat doet, wat gebeurt er dan? Gewoon stap voor stap. Ewald Engelen. Je, je, je schrapt over een periode van, van, van, van 25 jaar... schrap je de, de hypotheekrente... Aftrek. Dat uh, gaat betekenen dat er een, een, een gelijksoortige prijsdaling in, de, in, de, in het onroerend goed gaat plaatsvinden. Um, het betekent dat um, de overheid dus wat dat betreft in termen van uh, huurwaarde voor en overdrachtsbelasting ook na minder gaat uh, incasseren. Uh, voor een deel is dat natuurlijk gewoon een budgetneutrale exercitie. Uh, alleen speelt dat zich dan over 25 jaar af. Ik, ja, maar ik maar Jan de... gaat doet niks aan de wonen, aan, aan de koopmarkt. Zo'n maatregel. Nee, want het schaarste effect uh, wat voortvloeit uit te grote vragen... en te weinig aanbod, dat los je hier niet mee op. Oh, dus neem nou van mij aan, nu niet in de, de, deze kabinets-katshuisronde... Uh, uh -huh. maar de hypotheekrente aftrek die staat natuurlijk onder druk... en daar gaat wat aan gebeuren. Klaar. Dat is 100% zeker. Maar je kunt dat niet geïsoleerd zien. Je kunt niet zeggen van, en nou gaan wij volgende week donderdag beginnen... aan een traject van 25 jaar waarin de hypotheekrente wordt aftrekt wat afgeschaft. Dat is hoogst onverstandig. Want dan ga je zo'n eenzijdige, zo'n incidentele maatregel nemen. Dan doe je weer precies hetzelfde als wat we nou al 60 jaar doen. Nee, je... Elke ene noodoplossing naar de andere noodoplossing. Okay, hoe pas je dan, als je er toch iets aan zou willen doen, dat in dat geheel waar jij het steeds over hebt, die ene grote visie, we beginnen opnieuw, nou, mensen moeten daarin, een hypotheek krijgen. Goed, daarin past uiteindelijk dus geen hypotheekrenteaftrek. Als we dat niet willen hypotheek. met elkaar. Ja, vanzelfsprekend, want mensen moeten geld lenen. En dat is ook helemaal niet erg. En die hypotheekrenteaftrek kan dus ook best worden afgebouwd, maar in samenhang. En wat gebeurt er dan met de prijzen? Inderdaad, als je dat langzaam gaat afbouwen, dan worden de prijzen ook langzaam aangepast. Maar er zijn ondertussen zoveel andere ontwikkelingen... van de hoogte van de rente, de prijzen van de huurwoningen... zoveel andere ontwikkelingen die weer van invloed zijn... op de prijzen van die woningen. Dus... Geleidelijk, uiteindelijk in samenhang met andere alles maatregelen. Moet, hoor je mij zeggen. In, uh, dan ben ik voor uh, het langzamerhand vertrek, uh, afscheid nemen van de hypotheek. En dit, alles, alles moet in, in samenhang, ook vormen. in samenwerking. Dat doen jullie daar in Parkstad limburg wat je al zei, met allerlei partijen. ook projectontwikkelaars, <coughs> ook de bouw, noem maar op. Uh, en dat, werkt dat goed ook als projectontwikkelaars aan zullen zien komen dat misschien die enorme zeepbel en dat enorme grote geld, wat overal mee gemoeid is, waar Ewald Engel het over had, dat, dat, misschien, dat het allemaal wat minder op gaat leveren, dat het allemaal misschien wat minder aantrekkelijk wordt? Zijn zij ook niet degene die ervoor zorgen dat het allemaal duur en onbetaalbaar blijft? Nou, ik denk inderdaad dat heel veel partijen eh, inmiddels zien dat, dat we toegaan naar een nieuwe evenwichtssituatie waarin er gewoon minder rendementen te maken zijn op vastgoed? Dat is evident. Um, als ik hetgeen wat, wat Jan Kammerga aangaf... nog zou mogen aanvullen. Hè. kijk, Als je die hypotheekrente aftrek zou, uh, zou afbouwen... en je koppelt daar een uh, positieve prikkel aan... om ook je uh, schuld uh, af te gaan uh, lossen in een nieuw systeem... door bijvoorbeeld uh, de, de aflossingscomponent... Uh, deels te gaan fiscaliseren... dan maak je het mogelijk dat mensen gedurende die hypotheektermijn... Uh, uh, hun uh, hypotheekschuld kunnen afbouwen... op het moment dat ze gaan verkopen doet dat minder pijn omdat je uh, ja, vervolgens een, een overwaarde... of een gelijkbedrag aan de hypotheekschuld hebt... Uh, waarvoor je die woning kunt verkopen. Je kunt doorstromen naar een andere koopwoning. Dat betekent dat ontwikkelaars projectontwikkelaars en bouwers de afzet kunnen uh, genereren die ze nodig hebben om projecten te realiseren. En dan zie je dat er langzamerhand weer iets op gang ja, komt in een die wat mm -hmm. uh, ja, ja, e nou, e e Die, die hypotheekrenteaftrek bestaat eigenlijk al heel erg lang. Die dateert van het einde, tweede helft van de 19e eeuw. En het is eigenlijk pas vanaf midden jaren 90 dat dit probleem is gaan opleveren. Dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat wij fiscaal uh, vermogens aanwas stimuleren, want dat doen we mm -hmm. via hypotheekrenteaftrek. En er zijn uiteindelijk ook goede argumenten waarom de staat vermogensaanwas bij haar burgers probeert te stimuleren. Dat kan je vanuit een christendemocratisch perspectief kan je dat beargumenteren, maar ook vanuit een liberaal perspectief. De vraag is, hoe komt het dat het vanaf midden jaren negentig zo ontzettend uit de klauw is gaan lopen? En dat heeft alles te maken met het feit dat banken samen met huishoudens eigenlijk met z'n allen uh, staatje zijn gaan tillen. Want we hebben bijvoorbeeld via de aflossingsvrije hypotheek doen we eigenlijk helemaal niets meer aan vermogensaanwas. We zijn alleen maar bezig om zoveel mogelijk onze belastingheffing zo laag mogelijk te krijgen. Dat is het op zichzelf staande doel geworden. Ja, daar moet je natuurlijk iets aan doen. En eigenlijk is dan de ingreep een vrij simpele. Je hoeft niet te morrelen aan hypotheekrenteaftrek. Maar je moet ervoor zorgen dat die alleen maar beschikbaar is voor diegenen die ook daadwerkelijk aan vermogensaanwas doen en dus rente afbetalen. Um, en dat uh, gebeurt dus nu op dit moment niet. Dat is volgens je, mij een zo, veel veel Wat je het zo aflossen, formuleert, dan is het weer simpel. een geïsoleerde maatregel. Natuurlijk, Terwijl, dat is ook zo. waar Jan en ik voor pleit, is... Van trek het nou breed, pak de huursector en de koopsector in hun geheel. Nee zeker, maar we hebben hier natuurlijk een aantal dingen eruit gelicht. Omdat we uh, uh, uh, de uitgelicht die zo meteen in grote samenhang... Uh, besproken moeten worden maar, waar maar, oplossingen voor gevonden worden. Maar mag ik, een, mag ik een grote azijnseiker zijn? Ja, dat mag je nog 30 uh, seconden. Nee, nee, nee, het grote probleem dat. volgens mij, politieke constellatie op dit moment. Uh, en Nederland dreigt inderdaad steeds meer in de richting te gaan... van onregeerbaarheid. We hebben te maken met een, een breiwerkje... wat aan alle kanten dysfunctioneel geworden is. En we worden geconfronteerd met een politieke constellatie... waarin het steeds moeilijker wordt om dat breiwerkje als geheel te zien... en daar effectief maatregelen op te verzinnen. Mm -hmm. Zinnen, waardoor de kans dat uh, wat meneer gaan wil ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Om dat uh, maar zo te zeggen wat mij betreft uh, uh, minimaal is. Okay. Als er maar nou, voldoende met... draagvlak zit in de commissie die het voorbereidt en aan, aanbiedt. Die is nu net ingesteld. En met deze vrolijke nood zijn meneer... we bijna aan het eind gekomen. Allemaal hartstikke uh, bedankt natuurlijk. Andy Dritti uit uh, Landgraaf, Limburg, Ewald Engelen, financieel geograaf. Hans Rozenbomen van de Woonbond en Jan Kammerga. Bij de redactie van Metropolis Radio hoorden ze tijdens de voorbereiding van deze uitzending al over die sombere scenario's. En ze bedachten een reportage die al uw en onze zorg als sneeuw voor de zon zal laten verdwijnen. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Nicolaan. Hallo Nederland. Welkom bij by... Metropolis. Metropolis. En in Metropolis Radio gaan we naar Jakarta. Daar kun je een huis huren voor 13 euro. En zelfs dat kan nog te duur zijn, ontdekte Wilma van der Maaten. Op tafels liggen hier overal visjes te drogen. En het stinkt afschuwelijk, want er zijn ook stukken vis die... Van die tafels zijn afgevallen en in de modder liggen en de zon schijnt er de hele dag op. Dat ligt er te rotten. En stukken van gisteren. Selamat Ja, selamat Abakabar? Apa kabar? Ja, kabar Ja, dit is een van de makelaars hier in de Krottenwijk. Oh ja, kontra kontra kan je kijkje Dat is een beetje de huisjesmelker hier van de Krottenwijk. En ook nog eens het hoofd van de politie in deze buurt... Het zijn hele simpele, zielige huisjes. Bamboestokken en stukken vies hout die veelal hier uit de zee wordt gehaald. Waar dus mensen hun huisjes van bouwen. En je komt niet om deze man heen blijkbaar. Want ja, ik kan zeggen als je niet mijn huis huurt, mag je hier ook niet komen wonen. Hallo, selamat siang ibu. Ook hier door de modder heen. Hier lopen allemaal van die... Riootjes, zo, daar komt iemand naar buiten. Het is echt zo'n huis op palen gebouwd. Op van die bamboepalen die in het water staan. En ook wat ze maar hebben kunnen vinden, hebben ze zo'n krotje gebouwd. Met wat zeil op het dak. Ik kwam hier wonen om in de vuilnisbelten te kijken... wat er aan plastic en papier mogelijk is om te verkopen. En wat moet u nou betalen voor de rent van uw huis... Er is 150.000 roepies per maand voor betaald. Nou, dat is uh, 12, 13 euro. Dat lijkt heel weinig, maar ze kan dus die huur elke maand niet opbrengen. Ja, dit is toch eigenlijk ongelooflijk. Dan heb je dus een krot, en dat krot verhuur je dan ook weer. En de huisbaas hier verdient dus over haar rug heen, zou ik wel willen zeggen, geld door dit soort vieze oude krotjes te verhuren. Ja, ze kan aardig toch. Dan gaat de landlord zich ermee bemoeien. En ik vraag wel eens of het gevoel komt dat hier mensen ook uit hun huis worden gegooid, uit hun krot worden gegooid als ze de huur niet kunnen betalen. Nou, dat vindt hij wel een spannend verhaal. Dat gebeurt namelijk heel vaak. Zo eh. banje. Maar je hebt een kali, harus. Ja? dit je hebt een kali, je Ja, nee, maar hij moet er zelf om lachen. Hij vindt het wel grappig. Hij zegt: uh, Klopt. Het is nou eenmaal een contract, je moet je huur betalen als je dat niet kunt. Er staan genoeg andere mensen te wachten op zo'n klot. En dan uh, moet je dus weg. Ja, een hard leven hier met al die kinderen. Rappa Anak ibu? Anak, ja, lapan. Acht kinderen. <tieden> Dit is echt heel stinkerig. Dit is een manier om de armen nog verder uit te kleden. Die huisjesmelkers hebben dus die uh, krotten, die hebben ze op zo'n manier in elkaar gezet. Van allerlei planken die ze bij elkaar vonden, bamboe, plastic, noem alles maar op. Je zou thuis je hond nog niet eens in stoppen of je grasmachine. Maar ze verdient niet eens genoeg om haar krotje tussen te kunnen betalen. En soms betaalt ze het in gedeeltes en als ze het echt niet meer kan betalen aan het eind van de maand. En de, uh, de huismelker dreigt haar het uit te gooien. Dan gaat ze dus naar een soort bankje hier in de krottenwijk. En daar leent ze geld, maar dan moet ze wel de, over de lening die ze daar vraagt... een euro per dag terugbetalen. Nou, dan steekt ze zich nog dieper in de schulden. Maar de volgende stap is, als je zelfs zo'n krot, eigenlijk een van de ergste sloppenwijken van Jakarta waar we terecht zijn gekomen, als je daar zelfs zo'n krot niet meer kunt betalen, ja, dan word je dus onder een viaduct met je familie. Dat zie je ook heel veel in de stad. Dan heb je gewoon helemaal niks meer. Nee, ja, je was hier niet blij. En dat was Metropolis, en dat was tevens de villa voor vandaag. Morgen weer één. Straks het radio 1-journaal met Tim een Beetje nieuws, luwe dag, maar we krijgen toch wel heel veel te horen over die marathonlopers. Ja, wat dacht je? Die dachten aan 10 kilometer te zijn begonnen, en die waren na 8, nog wat kilometer al klaar. 8,8. Nou, dat in is Utrecht, geen 10 hè? kilometer in Utrecht. Eh, lopers verkeerd gelopen. De organisatie die van alles eh, nu verwijt. We gaan het helemaal tot op de bodem uitzoeken. Heel goed. Maar zou ik eens heel eerlijk zijn: advies aan liefhebbers van hard nieuws, brekend nieuws. Ga maar lekker naar buiten. <laughs> gaan we iets anders doen, maar ja, dan ben je buiten en dan kom je in de regen terecht. En dat houdt vandaag niet op, gaat Gerard Hiemstrand straks ook vertellen. Dus blijf binnen en blijf dan dus toch maar luisteren. Want we hebben een volle uitzending, een aantal mooie reportages. Want ook dat is luisteren puur zang. Het vangen van nieuws in treffende geluidsfragmenten. Die belofte die gaan wij inlossen. Na de, na de hoofdpunten van het nieuws, Jobboot. Radio 1, het NOS Journaal. Het Nederlands Bureau voor Toerisme is tevreden over de start van het vakantieseizoen. Ondanks het wisselvallige weer brachten ongeveer 850.000 buitenlandse gasten de paasdagen hierdoor. Vooral de Bollestreek, de Floriade in Venlo en de grote steden waren in trek. Zo'n 250.000 Nederlanders gingen in eigen land op stap. Vorig jaar waren dat er veel meer, toen viel paas later en was het zomersweer. Bij de Zeelandbrug bij Zierikzee worden twee duikers vermist. Het gaat om twee Belgische vrouwen die deel uitmaakten van een duikteam. De melding van de vermissing kwam anderhalf uur nadat de duikers het water in waren gegaan. De politie en de brandweer zijn onder meer met boten en een helikopter naar hen op zoek. De brand in een oude molen in het Friese Burum is mogelijk veroorzaakt door vuurwerk. De politie heeft in de buurt van het afgebrande gebouw resten van vuurpijlen gevonden. De 225 jaar oude molen brandde in ongeveer een half uur helemaal af.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan nu 15 files, bijna 60 kilometer bij elkaar opgeteld. En de meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land. Zoals op de A1 vanuit Apeldoorn in de richting van Amsterdam. En op de A12 Arnhem-Utrecht, maar ook op de A28 naar Utrecht. Eerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Bunschoten 7 kilometer. En op de A7 vanuit naar zaandam 7 kilometer ook voor het knooppunt Zaandam. Daar ligt daar grond. Uh, op de weg, dat is uh, verloren. De linkerrijstok is dicht, ze zijn nu bezig met het opruimen. En op uh, de A20 bij Rotterdam richting Gouda... bij Rotterdam Centrum nog twee kilometer door een ongeluk de weg is weer vrij. A28 richting Utrecht, eerst tussen Nijkerk en Amersfoort 9... en tussen Maarn en Den Dolder vier kilometer. Schat, is er wat? Mm, nee hoor, nee. Is er iets op je werk?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 met Tim Overdik. Goedemiddag op deze tweede paasdag. Een maandagmiddag met veel ingetogen nieuws. De herdenking in winkelcentrum De Ridderhof... de onthulling van een monument voor slachtoffers van seksueel misbruik... in de katholieke kerk en een stille tocht naar de gewelddadige dood van een medewerker... in het Belgisch openbaar vervoer. We hebben contact met een Nederlander in Damascus aan de vooravond van de deadline voor de strijdende partijen in Syrië. Die moet leiden tot een wapenstilstand. Maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken. En een televisieserie over het Belgisch Koningshuis... over natuurlijk de meest kleurrijke familieleden. Denk aan Bernard Schavuit van Oranje. We vragen de maker van deze Nederlandse serie, Thomas Ros of hij goede tips heeft voor onze zuiderburen. Het NWS Radio 1 Journaal. We zijn tot half zeven vanavond. Een jaar geleden schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood in winkelcentrum Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Zeventien mensen raakten gewond. Daarna pleegde hij zelfmoord. De slachtoffers werden vandaag herdacht. Verslaggever Joris van der Kerkhof was daarbij. Daar stonden ze, de kinderen van het koor, het Alverse Kinderkoor, te zingen. Bij de mensen die langs de gedenkboom liepen om daar witte bloemen neer te leggen. Die gedenkboom, waar een bankje bij zit, waar mensen in alle rust nog kunnen nadenken over wat er precies een jaar geleden gebeurd is. En om die boom ook de namen van alle mensen die overleden zijn, die doodgeschoten zijn.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 De burgemeester had het in zijn toespraak ook over de ouders van de dader. Ze hebben overwogen om hier te zijn, maar konden dat niet opbrengen. Ik begrijp dat. Maar ook zij leven op 9 april met het verlies van hun zoon... die zo'n afschuwelijke daad hier verrichtte. Ook hen gedenken wij vandaag op 9 april 2012, op deze tweede paasdag. En er werd een gedenkplaat onthuld. Heb het leven lief en wees niet bang. 9 april 2011. En net als vorig jaar bij de herdenking zong ook Lisbeth List. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg een vogelvlucht door de blauwe lucht. Heb het leven lief en wees niet bang. Heb het leven lief, wees niet bang. Een glasplaat waar je ook zo aan voorbij kunt lopen. Hij staat gegraveerd in een glasplaat in het midden... boven de onderdoorgang met de roltrap naar de parkeergarage. Er zijn heel veel andere glasplaten waar helemaal uh, niets op staat. Voor die glasplaat werd ook gesproken door een van de slachtoffers, Hanna Posma. Een krachtige oproep om het allemaal samen te doen. Lotgenoten, wie zijn mijn lotgenoten?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 Maar ik kan hier zijn. Een oproep van Hanna Postma, een van de slachtoffers... om het allemaal samen te doen. En die oproep deed ze. Naast het bedrijf Kip en Zo, de C1000, een kapper, een drooggeesterij... en al die andere winkels die er vorig jaar waren en dat nu nog steeds zijn. En waarvan zij blij is dat ze er aan de rolstoel gekluisterd... dat dan wel gewoon weer kan zijn. In winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En beelden van deze herdenking met het kinderkoor... vandaag in Al van Rijn, vinden we op onze site nus.nl. Het gaat niet goed met elektronica gigant Sony. Dat is geen nieuws van vandaag of gisteren. Al vier jaar draaien ze met verlies. Om orde op zaken te stellen, en dat is wel het laatste nieuws... gaat het bedrijf wereldwijd 10.000 mensen ontslaan. Wim Zwanenburg, goedemiddag. Ja, goedemiddag. IT-analyst bij Stroeve um, en Lemberger Vermogensbeheer. Uh, Sony, daar heeft ooit Steve Jobs van Apple over gezegd, dat is mijn voorbeeld. Waar is het fout gegaan voor Sony? Ja, dat is uh, moeilijk uh, te zeggen, maar eigenlijk is uh, Sony een beetje slachtoffer van zijn eigen succes. In de jaren 80 uh, braken ze natuurlijk enorm door met de Walkman, met creatieve nieuwe producten. En natuurlijk is Sony al heel lang een grote speler op het gebied van consumentenelektronica, Natuurlijk ook met tv's. Maar dan moeten ze steeds meer opboksen tegen Samsung op het gebied van entertainment. Met uh, de Playstation, de Playstation 3 nu. Dan moeten ze al jaren opboksen tegen Nintendo. En steeds meer nu met de Xbox van Microsoft. Ze moeten opboksen tegen internet, social media. Met games en met camera's tegen de iPhone van Apple. Dus Sony wordt op alle fronten uh, ja, geconfronteerd met hele sterke tegenspelers. Nou, waar hebben ze het laten liggen dan? Nou, ergens, ergens onderweg zie je toch vaak dat uh, grote concerns een beetje traag uh, worden, in echt zijn, niet meer inspelen op de nieuwste trends, niet meer de nieuwste snufjes van, uh, van consumenten en met technologie. Waar ligt dat en, aan dan? En, ja, dat zit toch in het feit dat die uh, concerns uh, te groot worden, te veel divisies hebben. Uh, te veel denken dat ze een, wel een wereldspeler uh, zijn... en dat uh, de consument zich aan hen gaat aanpassen in plaats van andersom. Maar als je op een gegeven moment als bedrijf 200 miljard dollar waard bent... en nu nog maar 20 miljard... dan had er ergens in die tussentijd toch iemand al eerder moeten ingrijpen? Absoluut. Uh, daarom heeft Sony de afgelopen jaren ook al een reeks van reorganisaties gehad. Maar dat hebben ze steeds heel geleidelijk gedaan. Dit is wel de tweede grote slag. In 2008 hadden we de eerste waarbij ze echt uh, duizenden banen schrappen. Uh, ja, Sony heeft, uh, heeft forse, forse tegenwind. Uh, de Hoge Yen uh, en laatst natuurlijk ook overstromingen in Thailand. Ze hebben zo incidenten die hun uh, uh, ernstig belemmeren. Maar dat zijn voornamelijk uh, de concurrenten die hun uh, de loef afsteken. Uh, ja, 2008. Er werden 16.000 mensen ontslagen. Nu 10.000. Is dat de manier om het, uh, om het weer in het, uh, op het juiste spoor te krijgen? Nou, het is ongeveer 6% van het totale aantal werknemers. En wat dergelijke concerns doen is natuurlijk vooral uh, trachten te snijden in de kosten... en het sluiten van onrendabele uh, divisies... Maar wat natuurlijk vooral uh, telt is dat je een nieuw product in de markt moet zetten... wat iedereen graag wil kopen, waar de consumenten voor in de lijst staan bij de winkel. En wat dat betreft, Sony uh, kan nu kijken naar Apple in plaats van uh, andersom. Huh. Het gaat er vooral om dat ze een nieuw creatief uh, product in de markt zetten... waar ze opnieuw het marktleiderschap mee heroveren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Dat vergt uh, uiteraard uh, de grootste creativiteit, en uh, daar slagen grote concerns vaak uh, niet al te lang in. Ja, het doet een beetje denken aan Philips, Nokia, andere giganten die niet zo snel kunnen schakelen. Ja, we zien dat uh, uiteraard uh, terug bij genoemde spelers, maar bijvoorbeeld ook uh, bij nieuwe internetcompanies als, uh, als Yahoo. Het uh, is heel moeizaam om jarenlang uh, je markt te domineren en het marktleiderschap uh, te handhaven. En we zien dat uh, ja, Sony nu toch uh, bezig is met uh, achterhoede gevechten. Maar er is wel een nieuwe topman uh, aangetreden. En die zal deze week op uh, de 12e april uh, nieuwe plannen ontvouwen. En daarvan uh, zijn deze reorganisaties ook een onderdeel van. Ja, is er al bekend wat de reorganisatie mogelijk voor gevolgen kan hebben voor Nederlandse werknemers van Sony? Nou, dat is nog niet echt bekend. Het zijn voornamelijk denk ik toch productiewerkplaatsen die geschrapt worden in Japan of mogelijk verplaatst worden naar lagere lonenlanden. Want wat zit er in Nederland? Azië. Wat zit er in Nederland namens Sony? Dat is toch vooral marketing en, en, en distributie en dat hou je eeuwig nodig. Uh, het zal wel zijn dat sommige marketingtechnieken en distributiekanalen worden aangepast. Dus er zullen wel misschien arbeidsplaatsen geschrapt worden. Maar er komen er op andere fronten weer nieuwe arbeidsplaatsen bij. De slechte nieuws is inmiddels gemeld. De details weten we donderdag. IT-analyst Wim Zwanenburg, dank u wel. Een stille tocht en twee minuten stilte in Brussel vandaag. Ook stonden het hele weekend de trams, bussen en metro stil. Personeel van het Brusselse openbaar vervoer herdacht op deze manier de medewerker... die zaterdagochtend op een gewelddadige manier om het leven kwam. In Brussel onze correspondent Chris Ostendorf. Chris, die stille tocht, was dat een stille tocht met ingehouden woede... Ja, zo kun je het wel zeggen. Je kunt in ieder geval zien dat het heel veel mensen heel erg raakt wat er is gebeurd. Er waren ook veel mensen, een paar honderd uh, man, vrienden, familie, collega's... van de omgekomen medewerker van het busbedrijf. Die waren gisteren al spontaan een tocht gaan houden naar het huis van de man die is omgekomen. Uh, en vanochtend dus weer. Uh, extra indrukwekkend was het ook wel. Omdat de zoon van de 56-jarige buscontroleur voorop liep in de stoet. En uh, stil was op de plek waar zijn vader uh, afgelopen zaterdag met een vuistslag uh, is neergekomen geslagen, doodgeslagen. Wat, wat gebeurde er uh, in de aanloop naar die vuistslag die de dood tot gevolg had? Ja, het was, het was ochtends. Vroeg, uh, paas, zaterdag. Er was niemand op straat. En zeven uur ochtends uh, aan de rand van Brussel. Een beetje stille plek. Uh, er was een aanrijding van de stadsbus die daar reed met een personenauto. Tot dusver niet zo heel veel aan de hand. Want de bus had uh, kleine schade. En, maar toch, er was schade en die schade moest worden opgenomen. Dus kwam er een controleur van het busbedrijf. De man die is doodgeslagen. Uh, ondertussen uh, heeft de bestuurder van de auto, van de auto heeft het nodig gevonden... om uh, een aantal van zijn vrienden op te trommelen. En een van die vrienden is toen dusdanig door het lint gegaan dat hij de controleur die foto's maakte van het ongeval en van de schade... dat hij die met een vuistslag heeft uh, doodgeslagen. Hm. Vanmiddag zou er een gesprek zijn van de directie van dat Brusselse verzoer, vervoersbedrijf... en de vakbonden met de minister van binnenlandse Zaken. Wat, wat wilden ze van de minister? Ja, ze willen eigenlijk het onmogelijke. 100% garantie op veiligheid. En hoe kun je dat bieden? Ze willen natuurlijk meer inzet van politie. Meer geld ook om de trams, de bussen en de metro in Brussel beter te beveiligen. En ja, dat, dat, dat is een discussie die niet nieuw is. Er is al veel vaker uh, sprake van geweld in de Brusselse metro. Je ziet de laatste tijd ook steeds vaker de inzet van die beveiligingsbeambten. Ik zie in de metro ook steeds vaker mannen met rode hesjes rondlopen. En dat allemaal in een poging om toch te zorgen dat de mensen die gewoon hun werk doen, die die trams in die metro. In die bussen besturen, niet worden aangevallen door boze klanten. Wat voor garanties kan de minister dan geven? Ja, praten vooral en proberen. Kijk, de, de regering heeft al een plan liggen om de Brusselse metro... waarvan bekend is dat er een groot probleem is om dat veiliger te maken. En dat geldt ook voor het bus- en tramverkeer. De minister zal proberen om inderdaad uh, de medewerkers toe te zeggen... dat ze meer geld beschikbaar zal stellen... voor inderdaad meer inzet van politie in de buurt ook. En dan proberen ervoor te zorgen dat er toch een veilige werkomgeving is... waar mensen toch met een gerust hart naar hun werk durven te gaan. Wat op dit moment absoluut niet het geval is. En er rijdt ook nog steeds niet veel. Wanneer gaat alles weer uh, mensen? Is er nou, ik heb nog geen bus gezien vandaag. Uh, het rijdt dus nog niet, de metro niet, de bussen niet, de trams niet. De bedoeling was dat vanmiddag om vier uur... Na, uh, om vier uur zou het gesprek beginnen met de minister... dat na dat gesprek de, het vervoer weer langzaam op gang zou komen. Maar er wordt ook al gedreigd. Uh, leden van de vakbond hebben gezegd dat ze in ieder geval... tot en met donderdag misschien wel vrijdag willen doorstaken. Zo. Tot het moment dat de begrafenis is geweest van uh, de, de medewerker... die is doodgeslagen. Over al dit soort dreigementen wordt nog gepraat. Want de, de, de stad ligt natuurlijk wel grotendeels plat, doordat er geen bus, tram of metro rijdt. Mensen die gewoon naar familie of vrienden op bezoek willen... kunnen dat op dit moment niet, want er rijdt helemaal niks. Jammer, Biel is ook al feestdag, hè? Het is hier nog uh, Pasen. De ja. stad is natuurlijk vol met toeristen die proberen van A naar B te komen. Alle taxis zitten vol, als er nogal een taxi te krijgen is überhaupt. En verder dus uh, alle metrostations afgesloten. Zien hoe het morgenochtend gaat als de werkweek begint. Chris Ostendorf in Brussel, dankjewel. Straks midden in de nacht piept je telefoon met voicemails die dagen eerder zijn verzonden. En telefoonnummers die onbereikbaar zijn. Het Vodafone-netwerk werkt, werkt nog steeds niet zoals het zou moeten, al bijna vijf dagen lang. We horen zo van directeur Rob Shooter hoe hij zijn ontevreden klanten weer tevreden gaat maken. Dennis mooi bij de ANWB, is het rustige middag voor je? Uh, nee, niet echt, want er staan toch uh, 15 files. Heel veel mensen gaan weer uh, onderweg terug naar huis, naar een... Uh... Ja, een weekendje op de camping bijvoorbeeld of een dagje uit. Uh, 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is vooral druk in het midden van het land. Uh, op de A1 naar Amsterdam en op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. En op de A28 naar Utrecht. Op de A1 richting Amsterdam loopt het vast bij Amersfoort. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. 5 kilometer voor het knooppunt Zaandam. Er ligt daar uh, rommel op de weg, grond om precies te zijn. De linkerrijstok is daar dicht, dat is daar verloren. Ze zijn het nu aan het opruimen. A12 vanuit Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maren... 8 kilometer langzaam rijden. En op de A28 naar Utrecht, eerst bij Hoevelake 3, bij Soesterberg 2, en tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk.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 Keep your head up. Ben Howard was dat. De storing bij Vodafone is nog steeds niet voorbij. Klanten kunnen nog niet overal bellen of internetten. Robert Shooter, CEO bij Vodafone. Goedemiddag. We hebben elkaar twee keer gesproken vorige week. Woensdag en donderdag. En donderdag namen wij afscheid van elkaar... met de hoop dat we elkaar niet opnieuw aan de telefoon zouden krijgen. We said goodbye last Thursday after speaking to each other... two days in a row that we wouldn't speak to each other again. Today is Monday, here we go again. We zijn er weer. Yeah, we spoke on uh, on Thursday, and I hope at that stage was that we could restore uh, voice, SMS, and basic data by Friday morning to the affected areas. We managed to restore about three quarters, so there was a quarter still to go. That's what we've been working on um over the weekend. We hebben goede vooruitgang geboekt sinds afgelopen donderdag. Het probleem toen was de voicemail, sms en dataverkeer. Dat was toen uh, voor drie kwart hersteld en we maken nu nieuwe vooruitgang. Neemt niet weg, meneer Shooter dat nog steeds heel veel mensen die dingen niet kunnen doen. A lot of people are still uh, not able to do the things that they're paying for. Hoeveel mensen hebben nu nog last van de storing? Hoeveel mensen? ...specifically, are still suffering from the disruption that started a week uh, last week. So we believe that we have um, now restored uh, voice, SMS and basic data uh, to our customers. And basic data, de basis um, data gegevens, is dat 2G of 3G? 2, 2G or 3G? It will be uh, 2G across the entire network... And we've also restored 3G across uh the major metropolitan sites and even onto some of the smaller areas. In de grotere gebieden en een aantal kleine gebieden gaat 3G weer werken. 3G zal over het hele netwerk beschikbaar zijn. Um, er zijn nog steeds veel klachten. We zien bijvoorbeeld op de site van RTV Rijnmond dat wanneer je gaat bellen, dat je een heel, iemand aan het, heel iemand anders aan de telefoon krijgt. Terwijl de contacten aangeven dat je iemand belt. Uh, there have been complaints in Rotterdam that if you call somebody from your contact phone, uh, uh, that you get a whole different person on the line. Does this ring about? That does ring a bell. So, so I think we, we have two priorities now over the next uh, uh, 12 to 24 hours. The one is to continue to roll out uh, 3G sites to increase the coverage. And the second one is to resolve some of the instability and congestion we've had on the network. And, and there have been a number of problems. Yes, there's been what we call crosstalk. Uh, sometimes people getting hold of uh, the wrong person. We've had calls dropping. We've had some problem with calls from other networks. Uh, you know, we resolve these problems as and when they come up and uh, again i think steady progress there as well ja yeah, we boeken uh, beetje bij beetje vooruitgang het gebeurt inderdaad dat er verkeerde gesprekken uh, plaatsvinden dat gesprekken uitvallen het gaat om instabiliteit waar we hard aan werken instabiliteit betekent onbetrouwbaarheid meneer shooter instability means unreliability, which in my book and i think in a lot of people people's book is unacceptable het is onacceptabel especially after how many days now so the fire was wednesday morning I think the the, the effect um, on uh, on the Rotterdam and the Hague areas was, was particularly severe Wednesday, Thursday. But there's no doubt that even um, over Friday and over the weekend, um, many of our clients have been inconvenienced. We deeply regret this and we will absolutely be doing something for our clients. We just ask for a, a little bit of patience while we get the network up and running. So we Ja, yeah, het was een extreme brand vorige week woensdag die we vooral ook donderdag hebben gemerkt. We vragen een klein beetje geduld van de klanten die nu nog last ondervinden. Maar it's been vijf dagen. How is it possible that this takes so long? is in uh, hoe is het mogelijk dat het zo so lang duurt? So the the outage we had um, is uh, probably one of the worst if not the worst that we've seen in any of our Vodafone countries over the last vijf to tien years. And it's really a combination of two factors. Firstly, fire and water um, has basically destroyed the entire data center facility as opposed to, say, uh, an equipment failure or a power failure. And, and the second factor is it was a very large data center when you put those two events together. Je get een very disruptive event. Ja, het is niet eerder zo ernstig geweest als de afgelopen vijf tot tien jaar, ook in andere landen waar Vodafone actief is. De combinatie van vuur en water heeft het materieel vernietigd en dan had je het over een van de grootste datacentra die Vodafone gebruikte. Wat is dan de belangrijkste les die je nu kunt trekken hieruit? What is the most important lesson that you guys um, draw from this incident? Uh, I think we've learned uh, a few lessons. Um, firstly, it, it reinforces just how essential uh, and important our service is to our clients, uh, the way it now um, affects their daily lives. So that's been, uh, I think, a very good lesson. Uh, I think the second lesson is um, that there is a lot more we can do to cooperate between the operators. So we've had tremendous amount of support from uh, from both KPN and T-Mobile over this event. But I think we could all plan together better, en we willen dat natuurlijk doen... over de volgende uur weken. Let me wrap it up here. Het leert ons in ieder geval... hoe belangrijk het is om de klanten te kunnen bedienen... Met zo uh, die zo afhankelijk zijn... die zo afhankelijk zijn... van een netwerk zoals wij dat hebben. En het geeft ook aan hoe belangrijk het is... om sneller en effectiever contact te leggen... met KPN en T-Mobile... om elkaar te kunnen helpen in dit soort tijden. Meneer Schutter, baas van Vodafone... Um, gaan we zeggen tot morgen? Are we gaan zien tot tomorrow. We are. We hopen voor best, wordt we gewerkt om ervoor te zorgen het beste, dat het gaat. opgelost worden. Meneer Schuter, goedemiddag. maar we hebben het niet zo goed We het dat het voor ons, maar we zo Kartiermstra, met het weer. Ik zou zeggen, je kunt maar beter binnen zitten. Zoals jij en ik hier op deze maandagmiddag. Niks mis met werken op deze regenachtige, koude dag. Geldt dat voor het hele land? Ja, op veel plaatsen is het. Uh, eigenlijk in het hele land is het gewoon regenachtig weer. Dus uh, inderdaad, binnen is een goede plek. Maar dat wil niet zeggen dat je helemaal niet buiten kunt zijn. Hoor. Het is natuurlijk niet echt koud meer. Niet zo koud als de afgelopen dagen. Vandaag toch een graad of 10 à 11. En ja, dat is redelijk te doen. En dan zul je net zien. Ondanks die bewolking en de regen, Gert, het als iedereen weer gaat werken en naar school gaat morgen, dat het dan weer mooi weer wordt. Ja, echt waar? <laughs> nou ja, kijk, morgenochtend regent het nog, morgenochtend vroeg en dan trekt de regen in de loop van de ochtend naar het oosten weg. Dan klaart het op en vooral morgenmiddag, dan gaat ook de wind afnemen. Het wordt een graad of 12, dat is natuurlijk niet echt hoog. Dat is ongeveer normaal voor uh, deze periode. Ja, het gaat om die bewolking, hè? De ja, regen, precies. Maar het verschil is, uh, de zon komt er weer bij. En er is niet veel wind. En dat maakt het voor het gevoel altijd heel aangedaan. En dat is vooral morgenmiddag het geval. En later in de week? Nou, het, we houden het toch wel wisselvallig weer. Want uh, woensdag dan zijn er ook opklaringen. Vooral in de middag in het binnenland een aantal buien. Uh, en dat is eigenlijk ook zo de dagen daarna. Uh, de beste plek om te zijn. De komende dagen is uh, vooral in het westen van het land, dicht bij zee. Oké, okay, aan de kust. Daar is toch uh, blauwe lucht? Daar heb je de meeste kans op zon. De buien zitten vooral wat meer in het binnenland. Gert Hiemstra, dankjewel. We gaan kijken naar de korte termijn. Dat is na vijf uur. En dan gaan we onze blik richten op Syrië. Tot zo.